Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel organisaties zijn blij met het vertrek van Mark Rutte. Na 13 jaar is hij straks geen premier van Nederland meer. Boerenorganisaties vinden het tijd voor iemand anders, omdat ze veel met hem overhoop lagen over stikstof. Ook Vluchtelingenwerk zegt dat de asielproblemen mede veroorzaakt zijn door de VVD en door Mark Rutte. De stichting MH17 vond Rutte wel een goede premier. Het was zeer benaderbaar. En, uh, als wij overleg hadden met hem, kon, kon ook alles gezegd worden. En, uh, ja, we konden eigenlijk altijd op Mark Rutte rekenen. Rutte blijft nog tot november demissionair premier. Maar bij de verkiezingen daarna kun je dus niet meer op hem stemmen. Het debat over de val van het kabinet is voorbij... en de Tweede Kamer kan nu echt met vakantie. Vooral de oppositiepartijen hebben vandaag van zich laten horen... tijdens het debat, zegt verslaggever Roel Bolsius. Het kabinet heeft te weinig oog gehad voor de mensen die het moeilijk hebben... zeggen ze, zowel de linkse oppositie als de rechtse oppositie. En de coalitie hoefde ook niet meer de schijn op te houden... om uit te stralen dat ze toenadering tot elkaar zochten... op het gebied van asiel en migratie. Ja, onder meer de Partij voor de Dieren pakte Rutte nog even aan... over waarom het kabinet... Vrijdag viel. Als er twee verhalen zijn, dan zal de minister-president begrijpen dat het voordeel van de twijfel naar de ChristenUnie gaat. Die zijn er glashelder over geweest. Dit is voor ons een ja, rode lijn. Nee, dat zegt u niet. De ja, ChristenUnie en de VVD stonden tegenover elkaar over asiel. Een aantal partijen zeggen dat de VVD het kabinet expres heeft laten vallen, omdat dat dan goed uit zou komen bij nieuwe verkiezingen. Andere dingen. Bij de zoektocht naar vermiste sena migranten heeft een Spaans vliegtuig een boot gevonden. Twee schepen zijn daar nu naartoe onderweg. Hoe het gaat met de mensen aan boord is nog niet bekend. In Veldhoven in Brabant heeft de politie iemand opgepakt voor een kringloopwinkelbrand. Afgelopen weekend ging een gebouw in vlammen op. Alles was verwoest en er moesten ook huizen in de buurt worden ontruimd. Nu denken ze dat het misschien brandstichting was. Een man van 46 uit Valkenswaard, ook in Brabant, is daarvoor opgepakt. En het weer, wat zon, maar ook stapelwolken. Op de meeste plekken is het een graad of 25. Vanavond kan het in het noordwesten wat regenen. Morgen is het een zonnige dag en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten op heeft het verkeer op de A9... diemen richting Alkmaar tussen knopend Hodendrecht en Aalsmeer bijna een kwartier. Rond de 10 minuten op de A10 erin Amsterdam... tussen het Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. En op de A10 tussen af het Volendam en de Koentunnel richting Den Haag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomer. zomerhit.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 op het muzikale landschap mag ook wel wat DJ-producers gebruiken. Uh, dit uh, is Figi, En achter Figi schuilt VJ Veemhoff. Of Veemhoff, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is uh, de finalist geweest bij de Zonneprijs in Paradiso, Amsterdam. Dat is ook al een ruime tijd uh, terug. Die werd uh, gewonnen trouwens door Elmon, maar... Deze figie was ook behoorlijk actief. En één van de nummers die waarschijnlijk ook wel ten gore is gebracht. Dat is dit nummer, A Place for Love, maar dan is het wel een versie. Tom Drago remix. En zo zie je maar weer, er is toch nog wel heel wat degelijk... Uh, een dj producerlandschap in uh, het Nederlandse muzikale uh, circuit, in het underground circuit. Welkom bij deze alternatieve FM. Straks uh, vanaf 8 uur komt uh, Luc Nijman spelen. Dat doet hij niet helemaal alleen. Anna-Marie Hilberans komt mee. En dat uh, betekent dat er in ieder geval een paar nummers samen worden gespeeld. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog het uh, een en ander te doen in dit uur. Want bijvoorbeeld gaan we praten met Alex Duwland. Beter bekend als Noland. want... Afgelopen maand was hij weer actief samen met Klaas Bos. En dat is geresulteerd in een samenwerkingsverbond tussen Newland Woods en de Quality of Mercy. Die ga je straks na het gesprek horen. En dat uh, is dan het eerste uur. En dan hebben we in het laatste uur nog een, een, ja, een opgenomen interview met Kai Koopmans van 1 en Hapop, Want daar is hij projectleider. En 2 toen we hem toch aan de telefoon hadden, dachten we: Nou, we gaan hem ook even vragen over Marathon. Want. Ja, die hebben vorige maand ook nog een EP uitgebracht. Dus dat uh, is het, uh, een beetje het spoelboekje. En er zitten natuurlijk ook nog nieuwe dingen. Dit niet hoor, dit is al een tijdje uit. En we hebben ze al ooit hier in de studio gehad in 2021. Lights by the Sea en Mr. Wonderman. Man.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 I forgot the things I should regret. No regrets. Serious? No regrets. No, no, no. Well, go ahead and tell yourself about glory days, fairy tales. You, you broke a record. You just don't. Samen met uh, Mis En wie is Mich? Dat is Michel Tuyp. Die we kennen natuurlijk onder andere van Lorem Ipsum. Um, single is vorige maand uitgebracht. Give what you got to give. En die gasten van Lorem Ipsum, die andere drie, die zaten zo verbaasd te kijken. Ik, ik ken die productie niet. Nou, dat, dat was een aangename verrassing toen we hem lieten horen. Daarvoor hoorde je Lights by the Sea met Mr. Wonderman. En dan uh, moet ik er toch even iets uh, recht zetten. Want ja, ik heb hem uh, één keer gedraaid. En dus moet ik hem nog een keer draaien. Hier is dus Martijn Bakker Band met Little Things. Oh Ik zeg, die zou uh, zo kunnen passen in het uh, programma van uh, Fred Heij. We hebben wel uh, wat dingen uit uh, Freds zijn programma gehad. Joyce Martens bijvoorbeeld, die, uh, die trad daarop. En uh, die had toevallig gewijs ook meteen een nieuwe single in uh, de, de week na die uitzending. Dus wij hebben het stokje van Fred uh, fijn overgenomen. <coughs> maar goed, dit zou uh, zo waar ook in uh, zijn programma kunnen zitten op de zaterdagmiddag tussen vijf en zeven programma dat heet Entertainment for You. Dus dat weet je dan ook weer. Um, ja, ik uh, moet iets uh, eigenlijk uh, wat, uh, wat bekennen. Ik had uh, degene beloofd dat ik het uh, nieuwe liedje van uh, tussen 7 en 8 zou draaien. Maar daar heb ik even een kleine uh, wijziging in aangebracht. Dit om even te plagen, maar uh, niet getreurd. Ik draai eerst even die eerste single van deze, uh, uh, deze dame. Ik zeg gewoon dame. Stijn heet ze. Of Stijnje. Stijn. Stijn. Met uh, haar eerste singel. Dat was de debuutsingel. En dat nummer dat heet Een Lied en een Brief. Ik schrijf een lied voor jou. Je schrijft een brief aan haar. Ik schrijf een lied voor jou. Je schrijft een brief aan haar. Verbeter bevindt ik me tussen alles en niets in. Een vleugje paniek. Wordt vervangen. Het wendt vast met de tijd Maar het doet pijn, want En Dream scenario, ik vind het trouwens wel leuk, want ik zat een tijdje terug te luisteren naar collega's van Radio Spannenburg, Henk Jansen en Johannes de Vries. En die draaiden dit ook, ja jee, we willen toch wel eens even weten wie dat is. Maar ja, toen hoorde ik Henk Jansen zeggen van, van nou, ze willen liever beoordeeld worden op het maken van muziek. Maar ze komen dus uit uh, Friesland. Um, goed, als we het toch over Friesland hebben, dan hebben we het over Harningen. Want het is die brug uh, snel gemaakt. En, en dan aan de telefoon hangt Alex Nieuwland. En die kennen we natuurlijk uh, van Nieuwland. Maar ja, sinds kort ook van Nieuwland Woods. Um, Alex, goedenavond. Goedenavond, ja. Want, uh, ja, want eerst even over, over dat Frieschen Chameleon. Ken jij ze? Eh... Uh... Ja, wat moet ik daar nou eens op zetten? <laughs> ik, ik ken ze vrij goed. Jij kent ze vrij goed. Nou, het, het, het, het is niet een band, het is een, uh, het, het is een meneer alleen. Het is een meneer alleen? Ja, een meneer alleen. En, en ken jij die meneer dan? Ja, ik, ken, ik ken hem heel goed, hij, hij, hij woont bij mij in huis. Ah, hij woont bij ja, mij, <laughs> zal ik het even heilen, uh, gewoon direct, want uh, het mysterie van de Friese Francis Alpenbleek wordt uh, vanavond hier opgelost. Ben jij het zelf? Ik ben het zelf. <laughs> Helemaal zelf. Ja, ik, ik, heb het spel, ik heb het spel lang genoeg meegespeeld. Want uh, ik wist er al een hele lange tijd eigenlijk al van uh, dat ja. jij het was. Uh, vanaf het moment, dat je, vanaf het moment dat, je dat, uh, dat je dat hele goedje naar me toe stuurde, toen zei je... ...ik kan toch wel zelf even bedenken wie het is. Maar goed. <laughs> <laughs> dus. nou, het, is wel, het, is, het is niet echt nieuw, Lent, toch? Nee. Nee, absoluut niet. Uh, zeker niet. Uh, je bent een hele andere muzikale weg ingeslagen... Uh, met dat hele freezing Chameleon verhaal. Ja, er zit wel een, zit wel een idee achter. Hè. En een chameleon is natuurlijk... Uh, uh, iets wat zich... Uh, uh, constant van kleuren... Uh, gedaan tussen mm. uh, mm. En ik... Ja, ik, ik ik heb gewoon een hele brede smaak en ik vind het gewoon heel leuk om verschillende soorten uh, stijlen uh, uh, te maken. Ja. Maar ik vond het niet zo handig om dat allemaal onder de vlag van Newland te doen. Ja. Uh, dus ik dacht, nou als ik nou uh, uh, gewoon de Chameleon gebruik en elke keer een kleur neem... Ja. ...en een kleur staat voor een stijl. Ja. Nou, dan was ik nu hiermee begonnen en dit was een beetje uh, ja, het is een beetje loungeachtig, hè? Ja, ja, ja uh, ambient. Daar komt het ook wel een ja. beetje in de buurt, ja. Ja, ja, ja ik lag op het strand in Griekenland. Ja. En, uh, en dan hoor je de hele dag dit soort muziek wel uh, langskomen. En mijn vrouw ze tegen mij, kan jij niet zoiets maken? <laughs> Ik denk, nou, eh, nood overnagelegd, maar kan proberen. Dat, ja. uh, dus dit is, uh, dit is eigenlijk lounge en ambient uit het hoger noorden van Nederland? Ja. Ja. Het ja. Um, ja, even een uh, weersupdate. Uh, ben jij die storm goed doorgekomen daar in Harlingen of niet? Ja, het viel mij mee. Ik, ja. uh, wij zitten altijd, meestal wel in zeer stormachtig gebied... als het zo'n zoek weer is. Ja. Maar het, uh, het op een paar takken en, uh, uh, hebben wij het goed doorstaan. Ja, nou, hier uh, zijn uh, de kettingsagers uh, flink bezig geweest. En als ik hier naar de studio uh, uh, kijk... Dan zie ik dat er toch alweer een afgebroken tak is. Dus je moet er niet onder gaan staan als er weer een windkrachtje veel erbij komt. Want dan krijg je hem in je nek. Maar goed, dat, dat terzijde. Je hebt nou ja, het, het Friese verhaal over de Friese chameleon net lopen vertellen. Ja, want dat andere, er is nog iets waar je mee bezig bent. En daar gaan we het nu even over hebben. Want... Uh, een van jouw mensen die met je meespeelt als jij ook het Nolens-repertoire speelt, is Klaas Bos. Ja. Ja. Ja, is... ja. Hoe lang ken je die man al? Uh, nou, nog niet eens zo oh, heel lang, moet ik zeggen. Uh, hm. Ik denk uh, een paar jaar. Ja. Uh, maar uh, uh, ja, hij is, uh, hij is uh, de bassist in onze band. En uh, um, ja, dat klikt uh, muzikaal heel goed. En uh, hij maakt zelf ook uh, uh, uh, muziekjes en ideetjes. Hm. En uh, eigenlijk wat voor de Christian Chameleon Gold geldt hier ook wel een beetje voor. Het is een beetje atypisch voor Newland. We hadden zoiets van nou, weet je. Dan, uh, dan doen we dat onder het vehikel Newland Woods uh, samen. Ja. En Nieuwland en, en, en Bos. Ja, ja. uh, nou ja, goed, ik weet niet hoe, hoe productief dat gaat worden. Maar ik denk dat daar nog wel eens vaker uh, muziekjes van langskomen. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is een andere manier van, uh, van werken. Ik moet zeggen dat uh, het nummer uh, wat je straks gaat draaien als het goed is. Ja. Uh, dat uh, is toch wel uh, voor het grootste gewild op het konto van, uh, van Klaas. Ja. Uh, alleen de tekst en de zangmelodie uh, zijn van mij. En de rest komt toch eigenlijk wel bij, bij Klaas vandaan. Dus, Die heeft het uh, uh, muzikale... Arrangement er eigenlijk bij betrokken. Klopt, ja. Klopt, ja. ja, ja. Euh, want, euh, want ja, dat is dan ook weer eigenlijk iets wat je daarnaast doet. Komt wel weer een beetje in de richting van wat je ook euh, zelf euh, doet. In, in dat opzicht. Ja. Ja. Uh, maar is het de bedoeling dat er nog meer materiaal van jullie misschien gaat, uh, gaat komen? Ja, Want, yeah. dat, denk ik, dat denk ik wel. Uh, ja. Klaas is ook heel... Uh, he, voor mij wordt wel gezegd dat ik manisch productief ben. <laughs> uh, dat, dat, dat is hij misschien niet uh, qua uh, nummers uh, schrijven en uitbrengen. Ja. Maar hij speelt, speelt volgens mij wel in vier bands. Dus... Uh, wat dat betreft is hij die, is die ook, ook voldoende bezig. Ja. Dus uh, he, als de tijd het toelaten, kom, komen er vast nog wel andere uh, dingetjes uit. Maar het is gewoon een hele leuke manier uh, van samenwerken, zoals wij dat doen. Ja, nou ja, dat is, het, het, het, het, het maakt het uh, allemaal heel erg uh, bijzonder, in ieder geval. Van, uh, van ja. met, uh, ook even over je eigen activiteiten, want dat willen we ook even weten, over Nolan zelf. Wat wil je weten? Nou, uh, ik heb je wel eens uh, bij een uh, collega bij Radio Capello horen uh, vertellen... dat je toch ook toch redelijk productief bezig bent op je, op je eigen gebied dan. Dat, uh, dat ja. het ook uh, 24-7 bijna aan uh, staat. Ja, ja, het staat ook vaak aan. Ik moet zeggen, uh, uh, vandaag was ik wel een beetje weer aan het nadenken over... Uh, nou ja, goed, ik zit zo'n beetje op een halve per jaar. Hè. Ik denk van, ja, ga ik dat ja. volhouden... Dan, uh, dan moet er toch ergens in februari maart volgend jaar uh, iets uitkomen... Nou. Ik moet zeggen dat ik daar nog helemaal niet, uh, niet klaar voor ben. Dus uh, ja, dat gaat wel een beetje in me om. Van, uh, ik heb wel genoeg materiaal, maar ik heb wel zoiets van de laatste drie albums die zijn uh, echt heel goed ontvangen. En eigenlijk steeds beter. En ja. ik, ik vind ook dat ze steeds beter waren. Uh, ja, en als die lat eenmaal wat hoger ligt, dan wil je hem ook zo uh, hoog houden, of liever nog wat hoger. Ja. Dus uh, ja, daar heb ik wel zoiets van ja, wat, uh, wat moet het gaan worden en uh, ja, wat komt erop en is het goed genoeg en uh, daar, in, in die fase zit ik nu een beetje. Ja. Uh, geldt dat dan ook voor je eigen regio waar je uh, in woont, dat, uh, dat je daar ook nog wel de nodige respons op krijgt met hetgeen wat je maakt? Ja, maar nou, ik moet wel zeggen, het was wel grappig dat de Freezing Chameleon uh, werd meteen opgepikt door uh, Omroep Friesland. Hmm. En, uh, <laughs> en met de vraag, wie ben je? <laughs> uh, maar, dan, maar dan in het Fries. Ja. Um, uh, dus dat was een snellere respons dan, uh, dan ik uh, met Nieuwland heb gehad. Daar ja, moeten we wat harder voor werken hier uh, ja. in, uh, in Friesland. Ja, maar goed, maar goed uh, ja. Maar heb je ze heb je het uh, duidelijk uh, gemaakt in, uh, bij Omroep Friesland of niet? Uh, nee, nog niet. Ja, heb, jij hebt uh, de scoop... Uh. <laughs> dus, ik, dus ik heb gewoon de scoop te pakken. Maar uh, ja, dat, ja. Uh, dat was ook op het moment dat, dat ik het uh, gemaild kreeg... en dat ik uh, me afvroeg... shit... Wie zit hier nou achter? En toen ja. kreeg ik een geheimzinnig mail... en je moet maar even goed, uh, goed koekeloeren. En uh, nou ja, toen was het één-en-één uh, -een bij elkaar op uh, tel, uh, tellen. En vervolgens kreeg ik de bevestiging van je dat jij het was. Dus, ja. Ja, en en toen heb ik het spel eigenlijk een beetje meelopen spelen. Want ik denk, ja, dat uh, moeten we natuurlijk even lang uh, mogelijk een beetje uitrekken, denk ik. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Heb je goed gedaan, Ja, ja, ja. ja, ja want uh, <laughs> ja, want er, waren toch, er waren toch... op een gegeven moment uh, gingen ze... Be, uh, ja, dat, dat hoor je dan bij, bij collega's... Henk Jansen en Johannes de, de Vries. Die hoorden je dan ook echt... Shit, wie zou dat nou toch zijn, weet je? En ik hoorde dat ook echt letterlijk hoorde ik ze dat afvragen. ik denk, jullie moesten eens weten, vrienden. Dacht ik. Ja. Dacht ik, dus. ja. ik, ik ben heel benieuwd of ze nu luisteren... en ha. of zijn. Ja, nou ja, goed. Dus, dus het is duidelijk dat het masker is gevallen. Het is ja. mensen... Frisian Chameleon is Alex Nieuwland. Oftewel Nuland. Maar uh, Frisje en Chameleon is een... Totaal ander verhaal van wat, uh, wat je doet. Want uh, dat heb je net uh, heel erg uh, lopen, lopen vertellen natuurlijk. Ja, ja zeker. Z ja, um, ja, de Quality of Mercy. Want dat is de single uh, van Nuland Woods. Want het is ja. van het een uh, meteen weer naar het ander. Weer terug uh, naar datgene uh, wat, uh, wat je nu doet. Um, want uh, de, de Quality of Mercy. Ga, gaat het ook nog ergens over? Oh, um, ja, nou, een beetje. Hè, van... Uh... Uh, uh, we zijn allemaal heel snel uh, we hebben allemaal heel kort lontje tegenwoordig we zijn heel snel boos en opgewonden mm -hmm. en uh, dat is wel een kwaliteit om, uh, om, nou ja, om, om genade te hebben om iemand te kunnen vergeven ja, ja. dat is denk ik een beetje de achterliggende gedachte van de tekst je, je klinkt in ieder geval als de, de grote autosportfilosoof Jan Lammers <laughs> die heeft het een paar weken geleden in, in een interview die ik met hem afnam zei hij ook van, van joh, wees eens wat vergevingsgezien. tenminste niet naar mij maar naar de mensen toe Nee, precies. Nou ja, maar dat kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken volgens mij zo af en toe. Het li lijkt, lijkt mij een heel, uh, heel goed uh, verhaal. En ja. Dan gaan we hem ook uh, maar laten horen, denk ik, hè? Ja, dat is heel leuk, want ik, ik, ik sta op punt om te gaan oefenen en, uh, en Woods komt net binnenlopen, dus... Nou, uh... oh, kijk, nou, geef hem maar even. Geef uh, Klaas dan toch maar eventjes. komt ja. aan. Ja. Kijk, zo gaat de telefoon over van Alex naar Klaas. Uh, Klaas, goedenavond en welkom in de uitzending. Oh, daar overvalt hij mij wel een beetje mee. Ja, ja, ja. Maar daar zijn we goed in, uh, Alex en ik. Uh, ja. <laughs> ik ben net wat gitaar aan het sluiten. <laughs> um, Klaas, want uh, je, zit al, je, je speelt al een uh, tijdje mee bij, bij Alex in de, in de gewone band. Maar dit uh, is een ja. heel ander verhaal. Dat klopt, ja. ja. Uh, je bedoelt ook qua stijl en zo. Ja, ook. Maar uh, uh, uh, Alex uh, zegt uh, dat het muzikale arrangement... Voor een flink gedeelte, zo niet een uh, heel groot gedeelte, bij jou vandaan komt. Ja, dat klopt wel. Ja, ik ben uh, net zoals Alex ook begonnen met het, uh, het maken van muziek in Logic, het programma. En dan uh, ga je wat dingen ontdekken en dan. Uh, ja, vervolgens is het nummer klaar. En dan denk je, hé, hey, ik wil er graag tekst en zang bij hebben. En dan kom ik natuurlijk bij de zanger van Bent uit. En ja. zo is de, de, de samenwerking ontstaan, zo moet je het maar zien. Ja. Is het, je hebt het over een, over een uh, reis, of een haast een ontdekkingsreis. Is het ook een ontdekkingsreis? Ja, ik weet niet of je iets. Wil voor stellen die programma's waar je muziek in maakt, maar die zijn met uh, ongekende mogelijkheden. Met 10.000 knoppen en compressoren en uh, uh, reverbs en weet ik veel maar wat er allemaal in zit. Dus het is voor mij een uh, superleuke ontdekkingstocht om daar lekker mee te spelen en uh, muziek te maken. Zo, ja. uh, zo gaat dat. Ja, en, en jullie dachten, uh, nou dan uh, gaan we dit uh, met z'n tweeën zo'n beetje uitwerken. Ja, dat ontstond op die manier. Dat was geen vooropgezet plan, zo wat mij betreft in ieder geval niet. Maar uh, ook, oh, oh, ik moest even inpluggen. Zo, zo, kijk, er, gaat even, er wordt even wat ja. ingeplucht. Ja, hier, hier ook, hoor, zo dadelijk. Dus uh, dat gaat zo dadelijk ook uh, bij ons uh, gebeuren. Maar uh, ja, het is in ieder geval uh, wel heel bijzonder in ieder geval de, de, dat je dit, dit doet. Ja, vind je het ook leuk? Uh, zeker, en het smaakt naar meer. Oké. Okay. Dus dan weet je dat ook alweer. Nou, Alex staat naast mij. Ja, dan moeten we weer aan de slag. Nou, dan ga ik jullie niet verder ophouden. Dan ga ik in ieder geval nu, uh, vo voordat je... Uh, geef het telefoon maar even terug gaan, uh, Alex. En uh, dan ga ik ondertussen de Newland Woods. draaien. draai de Quality of Mercy. You'll desire, a you're pudding in the middle of the night. sunlight, life, life, give me the keys and just drive. I'm fearsomely sweet, you'll buy a you're a pudding in the middle of the night. Drunk with love, I cook for breakfast, head stunning back and forth. Filled with gospel, our love in modeling, and the chef bombed because we were in love, but pined for more. And when he lighted the candles, I saw myself passing outside this window. Sunlight, sunlight, give me the keys, and just drive. I'm fearing so many sweets, your pious, these are your pudding gear. The middle of the night. blijft altijd leuk salai, om uh, iets weer van Demira te laten horen. Salai, salai. Komt van het album Iggy. nummer heet Salai. Daarvoor hoorde je Nuland Woods en The Quality of Mercy. We gaan uh, gelijk door met Middenweg. En daarop hoor je ook... Abi Budding, niks staat stil. Dan gaan mijn koppigheid, dat ik mezelf overschat is soms ook wat me onderscheidt. Altijd op die chase, altijd naar dat nieuwe ding. Weet wanneer ik vrij voel dat ik aan het groeien ben. Calls aan de wanden van mijn muur, dat is de vision. Zie mezelf patronen doorbreken als WandaVision. Spoken in de stad, ze zijn er voor de reden. Ze zweven rond als levende waarschuwingstekens. Niks staat stil, vind het wel of niet wild. Mind your step, als je te veel op de lopende band chillt. Weet met wie je hangt, wat heb je vier. Losers aan je zijde Dan ben jij dus waarschijnlijk de vijfde Shame niet en blame niet Move door, tijd voor een nieuwe wave Wie is er on board? Op weg naar de schat, volg de route op de kaart En vraag wat is het waard Wanneer ik s'avonds slaap met de sterrenpraat Thoughts. De vogels brengen woorden die ik nooit heb gehoord. Hard, killend door draai ik langzaam door. Maar woorden doen geen pijn, dat is wat mij is geleerd. Nou, ik ken genoeg mensen die zich hebben beseerd. dus ik schrijf. En breng positiviteit, duw de woede naar beleid. Het is tijd voor verandering, een wandeling en meer dan een wedstrijd. Er lijkt niks te gebeuren als je niet goed kijkt. En weet je wat het is? Ik heb mijn kans gemist Is het stomste wat ik ooit gehoord heb in de geschiedenis Dus maak je klaar, kijk vooruit Tijd is relatief, dus wat maakt het uit? Van alles en niets in een seconde In één moment verveeld en overdonderd Maar treinen rijden steeds over hetzelfde spoor Een vlinder slaat zijn vleugels en mijn hart klopt door Voor de wind, voor ons waaien, to be named Ik zou zeggen, dit uh, komt uit de jaren 60 Dat is het toch niet helemaal. Maar die jongens die maken wel muziek... wat een beetje op die leest geschoeid is. de Sunset Society. And I Want To Be Near You. Uh, daarvoor hoorde je Malou met Future Cries. En daarvoor hoorde je Middenweg. En dat nummer dat heet Niks. staat stil. En daar uh, heb je dus Abby. Abby nog wat. Uh, Gehoord. <laughs> dat... Uh, Daarna ben ik even kwijt. Ja, dat gebeurt mij soms één keer in de zoveel tijd. Dat uh, zeggende ga ik straks uh, de twee introduceren die uh, hier gaan spelen. Want dat, uh, dat is een tweetal. En een aantal nummers zullen ze ook met z'n tweeën laten horen. Um, zover is het nog niet. We draaien er nog één tot aan het nieuws van acht uur. En dat is deze van Miller Noir. En dat nummer dat heet The Night. 6x9. Straks What's meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7.